Over acht en wij starten deze digitale vergadering. Um, wederom langs deze speciale weg. Ik zie u op schermpjes. Her en der kan er mogelijk nog uh, even iemand zijn die um, niet meerdere mensen in beeld krijgt. Daar wordt nog even aan, uh, aan gesleuteld. Um, maar in ieder geval goed om u allen te treffen op deze, als het goed is, laatste vergadering van dit bijzondere jaar 2020. Um, een bijzonder welkom ook voor alle mensen die uh, op, uh, niet vanaf de publieke tribune maar vanuit thuis deze vergadering volgen. Ook voor u een hartelijk welkom. Ik begrijp dat het lastig is omdat uh, nou, dit ook voor ons een eigen dynamiek is. Maar ik hoop toch dat de vergadering voor u op een goede en uh, nuttige manier te volgen is. Um, zoals te doen gebruikelijk bij digitale vergaderingen dien ik uh, op basis van de wet die dit mogelijk maakt... Allereerst te inventariseren wie van u alle aanwezig is. Um, dat betekent dat ik alle 17 namen even langsloop. Van alle raadsleden. En dat u bevestigt dat u aanwezig bent. Dat dient te doen gebeuren zowel in woord als in beeld. Dus dat betekent dat u even moet zeggen... Um, ja, even kort pauze. Ik ben aanwezig. Want het duurt even voordat... Uh, ...het beeld overschakelt als u niet helemaal in beeld bent op dat moment. Ik ga de lijst langs. Het kan zijn dat mensen nog niet ingelogd zijn. Dan zal ik daar later nog even op terugkomen. En ik start in alfabetische volgorde. En ik vraag als eerste of de heer Berg aanwezig is. Die hoor ik niet. Dan de heer bouwberg ja? kamer? Meneer. Ja, hoort u me nu wel? Ja. Goed zo, goedenavond. Uitstekend, goedenavond meneer Berg. Hartelijk welkom. En ook heer, ik, Wauwke Wilson, kan bevestigend beantwoorden. Heel goed. De heer Deen. Ja, ik ben aanwezig. Dat is heel mooi. En we zien u ook nog. De heer mooi. Dommel. Um, ik ben aanwezig, maar ik denk niet dat u me ziet. Dat klopt. Um, dus ik kijk eventjes... Mijn camera is daar doorgestreept en ik probeer ook elke keer dat te herstellen, maar hij blijft doorgestreept. Ik ga er dus even helemaal uit. F8, op... F8 Hans, F8. Dus, uh, goed, we komen zo even bij terug in de rommel. Is het echt zo? Ja, het is echt zo, dat heb ik ook gehad de vorige H keer. Meneer Kramer, uh, laat de techniek maar eventjes bij, uh, bij de G4. We komen er zo op terug. Heer Elge Bali. Ja, voorzitter. Ik ben ook aanwezig. Dank u wel. Ik zie mevrouw Geurenson in beeld. Mevrouw Geurenson. Ik ben er, voorzitter. De heer de Graaf. Ik ben aanwezig, voorzitter. De heer Hendricks. En ook ik ben aanwezig, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De heer Hermsen. Ja, voorzitter, ik ben er ook. Mevrouw Keur. Ja voorzitter, ik ben ook aanwezig Dank u wel Mevrouw Toper. Ja voorzitter, dank u wel Ik ben aanwezig Dank u, het is kaal. Ja voorzitter, ik ben aanwezig Dank u wel De heer van Maarden. Goedenavond allemaal Dank u wel De heer Mettes Goedenavond Aanwezig Heel goed, en we zien u ook de heer Stefan. Ja, ik ben aanwezig. En uh, zien we u ook? Ik kijk eventjes. Ja. In beeld. We zien u niet in beeld. De camera staat wel aan. Ja, ik zie mijzelf wel. Maar... U ziet mij wel. Nou, kijk, en daar ja. u komt zelfs in beeld nu. Oh nee, ik ja. zie nu de heer Mettes. Ja. Uh, Een kleine vertraging misschien? Ja, en nu zie ik u wel. Dat klopt. Ja. Heel goed. Okay. De heer Van Tichelen. Uh, de heer Van Tichelen is uh, ook aanwezig. En ik heb iedereen in beeld. Uh, geweldig Kijk, dat is mooi. Dan, dan bent u in de techniek verder dan wij. Want de, uh, de techniek laat maar toe dat we negen mensen in beeld hebben. Dus, uh, uh, u loopt voor. Ik ben inmiddels ook in beeld, neem ik aan. Uh, mevrouw Van der Veld. Dank u. Ik ben aanwezig. Dank u wel. Uh, dan kom ik toch nog even terug bij de heer Drommel. Ik neem aan, voorzitter, dat u mij hoort. Zeker. En dat u zelf mij ziet. Uh, ook dat nog? Dan ben ik er. Kortom, nou, dan zijn we helemaal compleet en dank ik u in ieder geval weer voor uh, dit uh, digitale ritueel, wat wij uh, met elkaar door moeten maken. Ik ben dank u, u uitgegaan. wel. En weer een nieuw begonnen. Dat betekent dat de raad in voltalligheid aanwezig is. Uh, dan is mijn volgende vraag die ik u wil stellen. Of iemand een mededeling heeft over belang dan wel betrokkenheid? Dat is. Ik uh, zie een handje van de heer Elgebali. De heer Elgebali. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Uh, afhankelijk van hoe de agenda vorm wordt gegeven, speelt het bij mij enig belang. Namelijk bij het N3 uh, gebied. Uh, en daarbij speelt het belang dat uh, mijn vader daarin een restaurant uitbaat. Uh, dus dat is de belang en betrokkenheid die ik uh, hierin heb. Uitstekend. Um, nou, en ik ga ervan uit dat u daar ook gewoon naar bevind van zaken in handelt als het gaat om uw uh, betrokkenheid bij dit uh, dossier. Uh, nog anderen op dit punt. Dat is niet het geval. Um, dan zijn er nog andere mededelingen vanuit raad of college. Um, alvorens ik nog een, klein, een korte update zal geven over corona, vraag ik aan u vanuit de raad of er nog uh, mededelingen zijn. Dat is niet het geval. Ik kijk naar de collegeleden. Dat is voor zover ik zie ook niet het geval. Um, dan geef ik u een, uh, een, een korte... ...de coronacrisis of de coronasituatie. Uh, nou, we hebben allemaal, althans in ieder geval 8,4 miljoen Nederlanders... ...hebben gisteren de persconferentie gezien van de premier... Uh, ...waarin verregaande maatregelen zijn uh, uh, afgekondigd... ...die ook van uh, nou, een, een directe en grote impact zijn voor Zandvoort. Uh, ja, tot, tot op heden hadden we natuurlijk te maken met een, uh, een uh, situatie... dat de horeca, behalve de afhaal, gesloten was. En wij nu ook zien dat alle retail voor zover niet-essentiële uh, levensbehoeften ook uh, gesloten is. Um, dat is uh, gisteravond bekendgemaakt. Dat is ook doorgevoerd uh, via een, een ministeriële regeling die van kracht is geworden. Uh, en morgen krijgt u, althans misschien zelfs vanavond nog, van mij een overzicht van de maatregelen zoals ze gelden. Ten opzichte van voorgaande keren moet ik zeggen dat ik wel blij ben dat er al vanuit het Rijk een uitgewerkt kader is... waarbij we met nou ja, minder interpretatieverschillen zijn komen te zitten dan voorgaande keren. En tegelijkertijd moet ik ook wel meegeven dat er vandaag wel uh, meteen een aantal dingen zijn uh, opgedoken... waarvan echt de vraag is van ja, valt dit nou wel of niet onder uh, de sluiting... Um, Goed, u krijgt van ons daar vanavond nog een uitgewerkt overzicht over. En mochten daar naar aanleiding daarvan vragen zijn. We hebben morgenavond een technische raadssessie over de, het herstelplan. En de 60% versie van het plan wat wij willen voorleggen. Zou het misschien een idee zijn om daar nog met elkaar over van, van gedachten te wisselen. Tegelijkertijd ja, is het natuurlijk de constatering dat de maatregelen zoals die genomen zijn vergaand zijn. Door Zandvoort ook vergaand zijn. Betekent ook dat euh, nou, met name door euh, veel vragen leven euh, op het gebied van ja, euh, de hotelvoorzieningen, euh, waarbij euh, nou, tot voor kort er nog wel gegeten mocht worden in hotels, ook dat is onder dit regime niet meer mogelijk. Recreatiewoningen mogen wel open blijven, maar tegelijkertijd wel onder de voorwaarde dat mensen euh, daar dan euh, ja, niet kunnen zwemmen en niet gebruik kunnen maken van alle faciliteiten, bijvoorbeeld op centerparks. Um, dus de impact is groot. Waar wij ons in ieder geval op prepareren voor de komende dagen is ook de situatie die um, ja, met name bij een combinatie van uh, het, het, nou, het, het, het sluiten van heel veel zaken. Um, de, de vrije weken die daar aankomen en uh, de weersomstandigheden zou kunnen leiden tot ook weer grote drukte in Zandvoort. We willen ja, ...ten alle tijden voorkomen dat we in situaties terechtkomen waarin we weer met zware afsluitingen te maken krijgen. Tegelijkertijd, we prepareren ons in ieder geval er wel op, zodat we ook klaar zijn... ...op het moment dat we maatregelen moeten nemen om die ook te kunnen nemen. Um, het is niet makkelijk. Het is uh, een uitermate uh, nou ja, lastige en vervelende kwestie waar we in zitten. Waarbij um, nou ja, ik ook wel gelukkig zie dat er heel veel begrip is... We uh, waren goed aan het nadenken over maatregelen rond, uh, rond oud en nieuw... ook om daar met, uh, met jongeren nog uh, uh, activiteiten te, te ondernemen. En tegelijkertijd zie je dat je voortdurend door de werkelijkheid wordt ingehaald. Um, en aan de andere kant merk ik ook dat er uh, ja, toch ook wel heel veel initiatieven zijn... Um, die, uh, die ertoe leiden dat er uh, ja, ook wel erg veel samorigheid is. Dus dat is de andere kant uh, naast alle narigheid die er is. Um, dat, dat is even voor wat mijn um, inleiding over corona betreft. Um, morgenavond hebben wij een technische sessie over de wat wij noemen 60% versie van het herstelplan. Met uh, uitdrukkelijk aan nu ook de uitnodiging uh, om uh, met ons mee te denken. Um, nou ja, we hebben een aantal maatregelen voorgesteld. We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet. Um, en we hebben ook al eerder met elkaar afgesproken, ook in het presidium... ...om um, nou ja, ook uh, uitgebreid de gelegenheid te nemen om ook met elkaar daarover verder van gedachten te wisselen... ...en ook van u te horen welke input u ook nog heeft op basis ook van de dingen die u ter oren komen. Dus ik nodig u van harte uit om daar morgenavond bij aanwezig te zijn... Um, ...en met elkaar daar verder uh, over van gedachten te wisselen. Um, op dit punt, heeft iemand nog een uh, op- of aanmerking? Um, wij zullen er in ieder geval ook in de eerste komende commissievergadering weer uitgebreid op ingaan... Um, uh, en uh, ja, ik, ik, ik hoop en uh, ga ervan uit dat we ook de komende periode ondanks alles weer goed door zullen komen. Goed, als niemand daar nog een punt op heeft, dan uh, dank ik u. Dan kom ik daarbij bij het volgende puntje nog onder de opening, mededelingen en loting. Uh, en dat is de loting. Um, voor de mensen thuis... Uh, soms kan het gebeuren dat er uh, uh, een mondelinge stemming plaatsvindt. Um, sterker nog, als wij digitaal vergaderen, is dat eigenlijk bij elk agendapunt is dat, uh, verplicht. Um, en wij loten altijd bij welk raadslid dan als eerste begonnen wordt met die loting. En ik heb hier een bakje. Dat is dit bakje. En dan trek ik dan een, een nummer uit. En dat nummer, dat is in dit geval nummer 5. Uh, en nummer vijf correspondeert met de heer Elgebalie. En dat betekent dat op het moment dat wij van start gaan met een mondelinge stemming... dat wij starten bij de heer Elgebari en dan vanaf dat moment de lijst um, alfabetisch doorlopen. Dan kom ik daarbij bij het einde van het eerste onderwerp... namelijk de opening, de mededelingen en de loting. En dan ga ik over naar het vaststellen van de agenda. Um, Allereerst wil ik graag het woord geven, heel kort, aan wethouder Verhey. U heeft vandaag, eh, als het goed is, een raadsinformatiebrief aangetroffen bij de Griffiepost. Maar zij zal nog kort op de inhoud daarvan ingaan met betrekking tot de agendapunten 13 en 14. En dat zijn de stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en de entree. Ik geef het woord aan mevrouw Verhey. Ja, dank u wel voorzitter. Het college heeft u vandaag inderdaad een raadsinformatiebrief eh, doen toekomen. Het voorstel eh, dat luidt om eh, de visies van de agenda te halen, gelet op de behoefte die er is voor een nadere uitwerking van een aantal punten. En het college stelt voor om dat zo spoedig mogelijk op te pakken, maar uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar met een uitgebreider stuk te komen. Dank u voorzitter. Dank u wel. Um, ik kijk even in de ronde. Um, u, u heeft de brief ontvangen, u heeft uh, deze woorden van de wethouder gehoord. Uh, of iemand hierop het woord wil voeren, ik kijk eventjes rond. Ik zie mevrouw Van der Veld en de heer Deen, de heer Kramer, de heer Elgebadi. Ik begin met mevrouw Van der Veld. Ja, dank u wel. Ik wil er heel kort uh, op reageren. Ik vind het heel jammer dat, uh, dat dit gebeurt. Laat ik dat vooropstellen stellen Dat het plan weer teruggenomen moet worden. Omdat bepaalde partijen uh, eigenlijk bijna willen weten... wat voor uh, kleuren deurknop er komt op een gebouw. Terwijl ik het vertrouwen heb dat uh, er door deze wethouder echt goed aangewerkt wordt... om te komen tot een goed plan. En toch wil ik haar ook wat meegeven. En dat is namelijk... Kijk eens naar het plan wat in 2005, 2006, begin 2006, aangenomen is. En dat was toen voor de gehele middenboulevard. Waarin de, met het duinlandschap uh, gewerkt werd. Waardoor we een klein stukje de grond in gingen. En een klein stukje grond erbovenop. En, en daardoor werd parkeren in een en wel allemaal mogelijk. Dus uh, dat wil ik graag meegeven. En helaas was dat plan toen in 2000. Uh, Zes, um, Ja, in ene en zomer weer van tafel gegooid, maar dat gebeurt wel vaker in deze raad. Okay. Ik, ik stel voor dat we niet uh, uh, te diep op de materie ingaan. Er is een procesvoorstel gedaan door uh, de wethouder en ik kijk even naar de heer Deen. Die heeft zijn handje opgestoken. Ja, dank u wel voorzitter. Ehm um... Ja, even een korte kleine opmerking is dat we het wel elke keer een beetje bijzonder vinden om pas zo laat uh, dit soort zaken te horen. We zitten op twee uur voor aanvang van een raadsvergadering en dan wordt uh, voorgesteld om de twee belangrijkste agendapunten van de agenda te halen. Dan denk ik bij mezelf, ja, daar waren toch twaalf dagen de tijd voor. Evenals ook de antwoorden op de warmte bijvoorbeeld. Ik zou toch graag zien dat dit soort zaken iets eerder worden gemeld aan ons... om op die manier beter de inbreng te kunnen voorbereiden, voorzitter. Maar, uh, maar goed, um, de wethouder is het benader inzien... Uh, blijkbaar toch eens met de kritische punten aangaande deze visies. Beschouwt deze visies dus toch als niet rijp voor besluitvorming... en gaat met een aangepast voorstel komen. Ik neem aan dat we daar zo over gaan uh, stemmen als raad... Uh, dus dan zal de VVD-fractie daar sowieso ongetwijfeld wel uh, in meegaan. En Wethouder Vrij in ieder geval de mogelijkheid uh, bieden om met een aangepast voorstel naar de Raad te komen. Dat dan hopelijk wel kan rekenen op akkoord van een raadsmeerderheid. Ik ben voorts toch wel benieuwd ook naar de mening van de partijen die dit raadstuk als, als hamerstuk hebben beoordeeld. Voor hen moet dat toch ook vreemd zijn. Wij hadden ons in ieder geval voorbereid op behandeling van de stukken, voorzitter. We hadden ze ook graag behandeld, maar wij zien dit dan maar als een omarming van onze kritische aandachtspunten. Aangaande deze visies en kijken uit naar de aangepaste stukken. Het gaat tenslotte om Zandvoort en met name om de voortgang van de bouwprojecten. En die voortgang was niet gebaat bij de voorliggende visies. Dank u wel, voorzitter. De heer Kramer. Ja voorzitter, ik wil toch even kort ingaan op de brief van de wethouder. Uiteraard steunen wij de mening van het college dat de uitwerking meer tijd behoeft en ook zeg maar, kritisch moet worden gekeken naar de punten die benoemd zijn in de brief. Wij delen echter niet de conclusie dat de voorgestelde programmering en bebouwing niet zozeer ter discussie staan. Voor ons zijn beide wel onderdeel van de discussie. Essentieel hierbij is of er voldoende steun is van bewoners en belanghebbenden als het gaat over de bebouwing. En of het uiteindelijke financieel resultaat acceptabel is, eh, voorzitter. Voor wat betreft eh, de ontwikkeling eh, bij het Pallasgebouw blijft eh, dit college of de wethouder volharden. ...om letterlijk en figuurlijk met één initiatiefnemer, ontwikkelaar in zee te gaan... ...en om ons advies om te gaan voor een transparante selectieprocedure te negeren. Uh, voorzitter, ons advies is dan in ieder geval als u blijft volharden om één op één in gesprek te gaan... ...borg tevoren de, tevoren de financiële draagkracht van de initiatiefnemer, ontwikkelaar en of hun financiers... En maak afspraken aan de voorkant over de verkoopprijs van de grond uh, in relatie tot de gewenste kwaliteit. Maar ook over de start van de diverse ontwikkelingen zodat zodra de raad heeft kunnen instemmen met de plannen die na het doorlopen van de gebruikelijke processtappen ook daadwerkelijk en in goede onderlinge afstemming tot uitvoering kunnen komen. Voorzitter, het college plaatst nog een kanttekening dat de stedenbouwkundige visie... en de stedenbouwkundige programma van IJs dichter op elkaar komen te liggen. En mogelijk zelfs zullen resulteren in één document. Dat is in ieder geval niet wat OpenZet kan ondersteunen. Een stedenbouwkundige visie verbeeld namelijk de gebiedsambitie. Ambitie. De getekende verkaveling en de variatie in afmetingen van de volumes... vormen een eerste aanzet van de mogelijke invulling... Van, die ...van dat stedelijke concept. In de uitwerking tot een stedenbouwkundig programma van eisen... ...wat wel degelijk een volgende fase is... ...kunnen namelijk volumes, de hoogtes en de positie nog wijzigen... ...door allerlei aspecten. Te denken valt aan eh, bijvoorbeeld eh, windonderzoeken... ...en andersoortige onderzoeken die nog moeten plaatsvinden. Vooral ook van belang als bij één of beide ontwikkelingen... ...een nieuw bestemmingsplan wordt overwogen... Niet, mogelijk, niet moeilijk om je dan voor te stellen wat in het stedenbouwkundig programma van IJzer zal staan... als wij deze gelijktijdig met de visie zouden voor, eh, voorstellen. Voorzitter, resumerend. OPZ wil snel bouwen, maar dan wel zonder onverantwoorde risico's en zonder onzekerheden. En uh, gelijk met uh, wat uh, de heer Deen aanhaalt... zijn wij wel benieuwd hoe de partijen die dit als hamerstuk hadden aangemerkt uh, hierover... Uh, wat die hier van vinden, van deze terugtrekking. Dank u voorzitter. We maken even het rijtje af. Ik uh, ga uh, richting de heer uh, Karim Elgebari. Ja, voorzitter. Ja, in was het te oh, okay. uh, ik neem aan dat ik aan het woord ben. Uh, voorzitter, uh, allereerst uh, dank u wel wethouder voor wat u uh, ons net heeft uh, medegedeeld. Wij vinden het erg jammer als GroenLinks zijnde. Wij waren een van die partijen die zeiden: dit is een hamerstuk. En ik kan u ook uitleggen waarom wij dit een hamerstuk vonden. En vinden, nog steeds. En dat is omdat wij nou eens een keertje. So moeten zorgen dat die twee projecten van de grond afkomen. Het Middenboulevard project loopt nu al langer dan ik op deze aardbodem rondloop. <kijf> nu al bijna 30 jaar. En dat is echt schokkend als u het mij vraagt. Dat is schokkend om een paar redenen. En een van de grootste redenen die ik hier wil benoemen is namelijk het geld. Het geld wat in die projecten nu omgaat, daar hadden wij Zandvoort een heel veel mooie gemeente van kunnen maken. En met deze vertraging, dankzij de rechtse drie partijen, PVV, Open Set en de VVD, hebben we nu weer vertraging in dit project. Dan gaan we weer kijken naar hoe het gaat. En wat gaat er gebeuren met de volgende visie? Gaan we die weer afschieten, omdat de plannen niet kloppen volgens deze drie partijen? Weten wat het belangrijkste is voor ons? Dat we er met z'n allen uitkomen in het belang van Zandvoort. Want voor Zandvoort moeten wij bouwen, voor de jongeren, voor de ouderen, voor de doorstroming. En als de houding van deze raad telkens weer zo blijft... en zo is als die nu is... dan gaat dat niet gebeuren in deze periode. En misschien ook niet in de volgende periode. En kost het onze burgers alleen maar meer en meer geld. En dat moeten we voorkomen. Dus ik hoop dat we heel snel komen nu tot een ontwikkeling... dat alle partijen die hier nu bij elkaar zitten in deze raad... gezamenlijk komen tot een goede visie... in samenwerking met de wethouder. En dat we nog aan het eind van deze periode... echt een goed plan hebben... Voor die beide projecten. Dank u wel. Ik, ik, um, ik, ik hoor u allen betogen houden die al bijna in de richting van de behandeling van dit voorstel gaan, terwijl we uiteindelijk. Um, we zijn bij het vaststellen van de agenda. De wethouder Verheij heeft vastgesteld of uh, uh, uh, voorgesteld om dit uh, van de agenda uh, te halen. Um, ik heb gezegd, we maken even een kort rondje om u inbrengen op dat punt uh, te vragen. En ik ga even naar de heer Hermsen. Dat mag, voorzitter. Nou, volgens mij was mevrouw van der Veld eerder... maar ik wil best wel het woord doen, hoor. Um, het is inderdaad een agendavoorstel. Het, het, het leek nu alsof we het inderdaad gingen behandelen. Dat, dat, we, dat wilden wij als interruptie inbrengen. Ik denk misschien mevrouw van der Veld ook. Um, er wordt natuurlijk ook een vraag gesteld. Ja, natuurlijk is het uitermate teleurstellend. Um, maar als het college het voorstelt, stelt het college het voor. Dan kunnen we verder gaan zeggen: van We kunnen het wel ter stemming brengen, maar dan heeft het ook niet zoveel nut. Als we dan allerlei extra gelden gaan besteden en allerlei onderzoeken die we allemaal moeten uitvoeren over welke kant we dan op gaan, dan lijkt me dat niet verstandig. Dank u wel. Ik zie uh, de, de mevrouw Geursen. Dan ga ik even door naar de heer Mettes en mevrouw Gerson ik zo meteen? Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, u heeft een procesvoorstel gedaan en daar wil ik het ook uh, bij laten op dit moment. We uh, uh. vinden het jammer. Ik sluit me aan bij de woorden die eerder gezegd zijn door de heer Akabali. Het is jammer, maar het is een verstandige beslissing. En als er geen meerderheid voor is, is dat een verstandige beslissing. En dan uh, uh, steunen wij dat ook. Dus wat ons betreft gaan de stukken van de agenda af. Op dit moment ja, gaat het. Dank u wel, mevrouw Koper. Ja, voorzitter, ja, sorry. Een microfoontje was even zoek. Voorzitter, Partij van de Arbeid steunt dit voorstel van het college... ...hoewel voor ons de kaders van de visie voldoende waren... Ik wil het ook jammer vinden, zoals collega Mettes en hem zo aangaven en uh, uh, meneer Elkebari. Maar het is verstandig als blijkt dat er onvoldoende draagvlak is, omdat men meer uitwerking wil. Prima. Het kostenaspect in de gaten houden is voor ons belangrijk, maar voor het procesvoorstel, wij gaan akkoord. Ten slotte nog even naar mevrouw Geursel. Ja, dank u voorzitter. Ik kwam net tot ontdekking dat ik de microfoon niet goed had aangeklikt. Um, het voorstel is uh, om het agendapunt van de uh, uh, agenda weg te halen uh, vandaag heeft namelijk het college aangegeven dat zij goed heeft geluisterd naar de inwoners, bedrijven en direct belanghebbenden voor wat betreft de, betreft de plannen van het, uh, de entree en Thijsplein. Dat betekent concreet dat het college meer tijd neemt om de plannen uh, verder uit te werken voordat zij die definitief voorlegt aan de raad. Wij zijn er blij mee en steunen het voorstel van het college. Dank u wel. Um, ik constateer daarmee dat er breed een meerderheid is om uh, dit voorstel vanavond, de beide voorstellen vanavond niet te behandelen. Dus dat betekent dat daarmee voorstel 13 en 14, uh, agenda punt 14 en 13 van vanavond komen te vervallen. Um, dan zou ik de heer Mettes en mevrouw Koper willen verzoeken hun handjes. ...tenzij u een dringende mededeling heeft, maar daar ga ik niet van uit. Dan, bij het vaststellen van de agenda heeft vervolgens de uh, fractie van de PVV een motie aangekondigd. Um, de gedachte is dat deze motie aan het einde van de agenda na de bespreekstukken uh, zal worden besproken. Dus met uw welnemen ga ik ervan uit dat u daarmee akkoord bent. Dat betekent dat de vraag aan u is, gaat u akkoord met deze agenda... Dat is het geval. Dan is hij daarmee vastgesteld. Dan kom ik um, bij agenda punt drie. En dat is de bekrachtiging van de geheimhouding van de bijlagen bij uh, de visie Badhuisplein. Um, wens iemand daarover een stemming. Dat is niet het geval. Dan is die daarmee vastgesteld. Dan komen we bij de bekrachtiging geheimhouding bijdragen bij de visie... Oh, de heer Deen. De heer Deen, het woord is aan u. Ja, voorzitter. Uh, u ging wel heel erg snel uh, met dit uh, digitale vergaderen. Duurt het iets langer. Uh, wij willen graag een stemming over deze geheimhouding... Zeker, als u een stemming wil, dan, dan, dan gaat dat gebeuren. Um, dat betekent dat wij een hoofdelijke stemming uh, um, met elkaar zullen moeten doorlopen en doormaken. Uh, en zoals we al eerder hebben gezegd, begint die stemming bij de heer El Gabbadi. Het betreft agenda punt 3: de bekrachtiging, geheimhouding, bijlage, visie, Badhuisplein. Um, ik ga u langslopen um, en uh, verzoeken of u uw stem wil uitbrengen. En ik begin bij de heer El Gebali. Voorzitter, ik ben voor het bekrachtigen van de geheimhouding. Mevrouw Gurisson. Voorzitter, voor het voorstel. De heer De Graaf. Voor het voorstel. De heer Hendricks. Voor het voorstel. De heer Hermsen. Dank u wel, voorzitter. Ik ben voor het voorstel. Mevrouw Keur. Uh, tegen. Koper. Dank u wel voorzitter. Voor het voorstel. De heer Kramer. Voorzitter, tegen het voorstel met een stemvervaring. Ik vind namelijk dat uh, beide visies uh, niet realistisch zijn. Geven geen getrouw beeld. Zijn onvolledig. En sluiten op essentiële onderdelen aan. Niet aan op deze visie. Dank u wel. De heer Van Marlen. Voor de heer Metters. Ja, voorzitter. Voor het voorstel. De heer Van Tichelen. Tegen. Uh, oh, sorry. Ik ben de heer Stefan vergeten. Ik ben uh, voor het voorstel. De heer Van Tichelen. Tegen. Dat had hij al gezegd. Mevrouw Van der Veld. Ik ben voor dit voorstel en ook een stemverklaring. Ik vind dat uh, dit soort zaken niet in openbaarheid gebracht moeten worden. En ik, de tegenstemmers snap ik niet dat zij dit niet zo zien. Dank u wel, mevrouw van der Veld. De heer Berg. Bedankt voor het commentaar. Toch stemmen we tegen. De heer Bouwberg-Wilson. Voor. De heer Deen. Uh, voorzitter, tegen met stemverklaring. Uh, we zouden namelijk graag openbaarheid van deze stukken willen zien... zodat de inwoners van Zandvoort ook goed kunnen begrijpen... waarom uh, bijvoorbeeld wij als PVV tegen deze visie stemmen. Dit tegenstemmen wordt namelijk mede veroorzaakt... door de onvolledige financiële onderbouwing. En wij vinden dat de inwoners recht hebben op deze informatie... om zo ook de raad beter te begrijpen... Wij zijn voor volledige transparantie naar de Zandvoortse samenleving. En daarnaast vinden wij deze visies dermate onvolledig... dat de reden van het opleggen van geheimhouding niet van toepassing is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Um, dan kom ik tot een... Kijk even naar de vier. oh. Oh, oh, oh. Sorry, de heer Dommel nog. Ja, uh... ja voorzitter. Hoe zou ik ik u... ben, uh, voor de geheimhouding, ook met de stemverklaring... Ik zou het zeer onverstandig vinden als je al deze zaken wat een besluitvorming te grondslag ligt, openbaar gaat maken. Je maakt daarmee je eigen positie en de positie van de bevolking van wordt heel erg dubieus en kwetsbaar. Dank u voorzitter. Dank u wel. Dat betekent dat twaalf leden van uw raad voor de bekrachting van de geheimhouding hebben gestemd. Vijf tegen en dan is hij daarmee aangenomen. Dan komen we bij het volgende punt. Dat is agenda punt 4. De bekrachtiging, geheimhouding, bijlagen, visie, entree. Wenst iemand daarover een stemming? De heer Deen. Ja, graag een stemming, voorzitter. Dan gaan we weer van start, de heer Deen. Um, ik, wat? Ja, de heer ik, zonder... ik zag nog een interruptie van meneer Elgebali. Uh, voorzitter, geen interruptie. Meer vraag van hoe wij st met stemverklaringen omgaan. Volgens mij is het goed gebruik in de normale gemeenteraad... dat de stemverklaringen volgen nadat er een stemming heeft plaatsgevonden. En bij de vorige ronde vielen die stemverklaringen in de stemming. Ja. Uh, mijn vraag is, hoe gaan we daarmee om? In de stemming. Meneer, meneer Elgebali, u heeft daar gelijk in. Het is voor ons allemaal nieuw uh, om uh, op deze wijze digitaal te moeten vergaderen. Dus we zullen uh, bij de uh, uh, volgende stemming... Stemmingen die plaatsvinden. De stemverklaringen na afloop uh, afnemen. Dus ik ga weer bij u beginnen voor wat betreft de stemming. De heer Algebadie, wat stemt u? Ik ben voor het voorstel. Mevrouw Geursen. Voor het voorstel. Heer de Graaf. Voor het voorstel, voorzitter. Meneer Hendricks? Voor het voorstel, voorzitter. Deer Hermsen. Dank u wel, voorzitter. Voor het voorstel. Mevrouw Keur. Tegen het voorstel. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Voor het voorstel. De heer Kramer. Tegen het voorstel. Meneer Van Marlen. Voor het voorstel. De heer Mettes. Voor het voorstel. De heer Stefan. Ja, ik ben voor het voorstel. Heer Van Tichelen. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Ik ben voor het voorstel. Heer Berg. Ja, ben ik nu in beeld? Tegen. Heer Bouwberg Wilson. Voor. Heer Ding. Denkt... ...tegen het voorstel met stemverklaring. Ja, die komt zo meteen. Ja, uh, de nu denk ik. Weer Dommel? Voor het voorstel en ook met de stemverklaring. Uitstekend. Dat betekent dat wij wederom een stemming hebben van... 12. voor en 5 tegen. Iemand behoeft aan een stemverklaring? Ja, daarmee is het voorstel aangenomen... Uh, iemand een behoefte aan de stemverklaring? Ik zie hier Deen. Ja, exact dezelfde stemverklaring als bij het vorige agendapunt, dank u wel. Iemand anders nog? Meneer Drommel. Ja, ik ook nog. Uh, nog een toevoeging aan mijn stemverklaring van net. Het is als in een casino: je legt de kaarten niet gelijk op tafel, je houdt ze tegen de borst, voorzitter. En dat gaat ook hier erg op. Dank u. Ik zie nog een handje van de heer Deen, maar u heeft uw stemverklaring al gegeven, meneer deen. Nee, ja, maar het ligt eraan of je blackjack of poker speelt, voor de heer ja. Drommel wel belangrijk. Maar goed, dat... Uh, dat uh, maar meneer deen, u bent te laat, want u had al een verklaring gegeven. Als, als het casino weer open is, mag u dat samen gaan spelen. Um, is er nog, uh, nog iemand anders met een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van agenda punt 4. En gaan wij over tot agenda punt vijf. Dat is het benoemen van de voorzitters van de raadscommissies. Um, Enige tijd geleden hebben zowel de heer Deen als de heer Kramer aangegeven... Um, ...niet meer beschikbaar te zijn voor de rol in de agendacommissie. Uh, en als voorzitter van de raadscommissie. Um, en thans wordt voorgesteld om daar de heer Hendricks en mevrouw Koper... Uh, te benoemen als uh, voorzitters van de raadscommissie en tevens lid van de agendacommissie. Um, u heeft van de griffier een voorstel ontvangen hoe wij dat op digitale wijze uh, doen qua stemmen. Uh, dat betekent dat de stemming plaatsvindt door het inleveren van een stembriefje. Dat kunt u morgen tussen 8 uur ochtends, de griffier staat morgenochtend hier om 8 uur klaar om u te ontvangen, uh, tot 6 uur s avonds. Uh, kunt u uw stem inbrengen, uh, maar u heeft hier overal uh, nadere uh, informatie ontvangen. Kan ik hier op dit punt nog iemand het woord geven? Ik zie een hand van mevrouw Geuralson. Mevrouw Geuresson. Voorzitter, mag ik voorstellen om bij acclimatie te benoemen? Dat uh, helaas, mevrouw Geuresson, laat de ja. wet dat niet toe. Dat is, oh, jammer. Uh, uh, ja, ik heb dat met, uh, met uh, de G4 uh, besproken en hij schudt nu alweer nee dat het niet kan. En u weet, uh, ja, als hij nee schudt, dan staat het allemaal stil. Dus helaas, uh, we zullen het op deze manier moeten doen. Uh, maar goed, ik uh, uh, zie graag met belangstelling uw stembriefjes tegemoet. En wij zullen uh, terstond nadat wij alles binnen hebben om 6 uur morgenavond de uitslag bekendmaken. Dan kom ik bij punt zes. Dat is het benoemen van de leden van de Welstandscommissie. En dat betreft hier de heren Kingma, Peters en Rutten. Uh, die benoemd worden voor een periode van drie jaar als lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Ook hiervoor geldt dat de stemming morgen plaats kan vinden door het inleveren van een stembriefje op de Griffie. En dat wel tussen acht uur ochtends en zes uur s avonds. En ook hierover heeft u informatie uh, uh, ontvangen en dat komt mooi uit, want dat kan dan allemaal in één keer, al die stembriefjes. Uh, maar desalniettemin geldt dat de gevier u met open armen zal ontvangen morgenochtend. Uh, de vraag is, kan ik op dit punt nog iemand het woord geven? Mevrouw van der Veld. Voorzitter, ik zou bijna voorstellen of dit ook bij acclamatie kan. Maar ik weet dat het niet kan. Maar ik hey. weet ook gewoon... Het... Het, dat kan helaas niet. Uh, dus um, ja, ook hier geldt dat u morgen, morgen uw briefjes uh, uh, zal moeten inleveren. Ik zie het woord voor de heer Deen. Ja, dank u. Wel, voorzitter. Uh, wij zijn hier nog eens wat dieper ingedoken... ...en in naar een aantal zaken die ons ter orde zijn gekomen de afgelopen periode... En uh, ook, ook verdient dit agendapunt, wat velen al, al zelf zeg maar, bij acclamatie zouden willen afdoen, toch, toch wat meer aandacht. Ik wil daarom graag nog een paar puntjes uh, aanstippen, als u dat uh, mij toestaat, voorzitter. Nou, ik, ik wil. Eén ding met u afspreken. Um, ja. het, het gaat hier om de benoeming van leden van de welstandscommissie. Prima. Um, en ik denk dat het niet uh, op deze plek uh, uh, is om, en ik weet niet waar u naartoe wil, om uh, een discussie te voeren over dan wel de inhoudelijke zaken die welstand bespreekt, dan wel uh, uh, de functie van welstand als zodanig. Want dan zullen ja. we dat op een ander, andere plek moeten voeren. Het gaat hier echt SEC. ...om de benoeming van drie leden van de Welstandscommissie. Ja. Waar eigenlijk ook in de, in de procedures in voorzien is dat er welstandsadvies plaatsvindt. Dus ik wil u enige ruimte geven... ...maar wel met inachtneming van het feit dat um, ja, het hier echt slechts om een benoeming gaat. Ja, eens. Maar u vroeg of iemand uh, wellicht uh, een opmerking had op dit punt. Maar dan uh, laat ik het hierbij, voorzitter. Prima, dan kunnen wij verder gaan met het volgende agendapunt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Ehm... Um... Ook dan geldt dat u morgen uw briefjes kunt inleveren. Dan komen wij bij de hamerstukken. Dat zijn er, als ik goed tel, een drietal. Dat is het normenkamer Financiële Rechtmatigheid 2020-2021 van de gemeente Zandvoort. Dit stellen wij bij hamerslag vast. Dan de Belasting- en retributieverordening 2021... Ook die stellen wij bij hamerslag vast. De G4 lacht. Ik begrijp nu waarom. Uh, Beleidsvisie, armoede en schulden. Ook die stellen wij bij hamerslag vast. Wat hier? Ik zit zo lekker met de hamer. De G4 vindt dat ik minder hard met de hamer moet slaan. Uh, maar goed, dat... Uh... Ja, er zit hier toch niemand in de zaal behalve... <lacht> <lacht> uh, goed, daarmee hebben wij de hamerstukken gehad en komen we bij de bespreekstukken. Uh, het eerste punt is punt 10, en dat is de wijziging van de APV vanwege uh, de handhaving op overlast en veiligheid. Uh, ik verzoek op dit punt, omdat ik zelf portefeuillehouder ben... Of mevrouw Gurdersson uh, van mij de voorzittershamer zou kunnen overnemen. Die hamer heb ik hier. Dus helaas, maar u zal even met wat potten en pannen moeten improviseren. Nee. Uh, in ieder geval uh, verzoek ik u om het, de voorzittershamer over te nemen. Zodat ik mij uh, in mijn rol als portefeuillehouder in dit onderwerp kan concentreren daarop. Dank u wel. Dank u wel voorzitter. Dan neem ik hierbij het stokje van u over... Voor de behandeling van Agendapunt 10, de wijziging van de APV vanwege de handhaving op overlast en veiligheid. Mevrouw van der Velde heeft al meteen een vraag. Het handje staat omhoog. Nou ja, ik, ik, ik steek mijn handje vast op. Oh, oké. Okay. En die dit als Agendapunt wilde ze doen. Dat klopt. Dus uh, dat, had ik ook, uh, dat was ook bij mijn uh, intro naar In aanleiding van de uh, commissie. Uh, is het is een bespreekstuk voor GBZ, dus ik stel voor om als eerste het woord aan GBZ te geven, mevrouw Van der Veld. Mochten er de anderen van u zijn die ook het woord wensen te voeren, dan graag even via het, de hand opsteken. Mevrouw Van der Veld, en nu het woord. Ja, dank u wel. Uh, mevrouw de voorzitter, sorry, <laughs> bijna meneer, maar goed, ging net goed... Het, het gaat mij inderdaad om het weggeven van één uh, onderdeel van wat er nu voorgesteld wordt. En dat is namelijk uh, ja, toch het aantal honden wat men bij zich mag houden bij de, bij de uitlaatservices. Maar dat heeft natuurlijk ook effect op mensen die zelf vijf à zes honden hebben. En uh, Gbz ziet het niet zitten om dit weg te geven aan het college. Maar wil graag dat het college terugkomt naar de raad, omdat het ook een... Ja, het is aan de raad namelijk om te besluiten over iets wat in de APV wijzigt. En dan vind ik het ook niet meer dan billig dat het college het nou mag ontwikkelen. Maar het besluit nog steeds aan de raad laat. En dat is eigenlijk mijn einde betoog. Dank u wel. Ik zie niemand anders die in eerste termijn het woord... Weerheemse, D66, aan u het woord... Voorzitter, dat ben ik niet. Dat is uh, de heer Hendricks. Ik, ik zag uh, MH, dus de heer ja, Hendricks, VVD, ja. en nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat u ons niet uh, nog vaker door de war haalt. Um, Komt u wel. Weer. <laughs> nee, um, voorzitter, tijdens de commissie hadden we een discussie over uh, met name het uh, ballonnenverbod. Um, waarbij u de voorganger van de burgemeester uh, aangaf. Dat een ballonnenverbod, wat hem betreft, niet nodig was. omdat het eigenlijk vrij zelden uh, gebeurde. en een ontmoediging uh, ook effectief genoeg was, volgens hem. Dus ik, was er, ik stelde tijdens de commissie de vraag. Um, wat de reden is dat dat nu gewijzigd is. Het neemt het aantal klachten bijvoorbeeld heel erg toe. gebeurt het heel vaak dat er ballonnen worden opgelaten. Uh, en daar zou de uh, burgemeester van mij nog op terugkomen. Dus ik hoop dat hij dat straks in zijn uh, termijn uh, kan doen. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. Ik gok de heer Elgebali GroenLinks. Dat heeft u goed gokt, voorzitter. Ja, uh, ik wil ook nog een klein punt maken. Uh, wij staan achter de APV-wijzigingen en zijn juist heel erg blij met het verbod op het oplaten van ballonnen. Uh, dit omdat dat ook een hele hoop dierenleed uh, ja, voorkomt. Uh, en elke ballon die in zee of in de natuur stort, is er één keer te veel. Dus dat wil ik nog even hebben toegevoegd. Dank u wel. Dank u wel. Dan was dit de eerste termijn van de Raad. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, de heer Molenburg. Dank u wel. Um, ik heb um, in de commissie um, in de richting van mevrouw van der Veld al aangegeven dat uh, ik even uh, voor de systematiek. We hebben de APV, en onder de APV kunnen wij zowel nadere regels stellen uh, als aanwijzingsbesluiten. Um, Aanwijzingen sluiten waar het gaat bijvoorbeeld om gebieden of termijnen waarbinnen wij uh, maatregelen nemen. Uh, en nadere regels voor een nadere invulling van een meer algemene benadering in de APV. Uh, uh, ik heb op dit punt met betrekking tot die hondenuitlaatservice ook aangegeven dat wij zowel met PWN als met de buurgemeente in, uh, in nauw overleg zijn. Omdat we ook een waterbedeffect zien dat op het moment dat onze buurgemeenten strenger optreden en dat is... Het geval dat dan uh, ook in Zandvoort uiteindelijk de, uh, nou ja, het, het aantal hondenuitlaatservices met, met grote hoeveelheden honden ook toeneemt. Ik heb u in de commissie ook die, uh, die cijfers gegeven. Maar ik heb u ook aangegeven dat ik uiteindelijk als het gaat om de nadere invulling van deze regel. Uh, in ieder geval voor een zienswijze bij u langs kom inderdaad om nog uh, uh, daar met elkaar over van uh, gedachten te wisselen. Dus ik ga ervan uit dat we op dat punt ook daarna de invulling aan kunnen geven met elkaar. Uh, en dat ook het punt wat u noemt over nou, mensen die dan meerdere honden hebben, maar geen uitlaatservice zijn... Daar, um, nou, dat we dat daarin kunnen meenemen. Met betrekking tot de VVD zou ik um, ja, het volgende willen meegeven. Uh, we hebben daar inderdaad in de commissie over uh, gehad. Um, de, uh, de, daar is al eerder over gesproken, even voor uw beeld. In Nederland uh, worden ongeveer 1 miljoen ballonnen per jaar opgelaten. Um, waarvan er uh, bij benadering 72.000 op het strand belanden. Um, dus dat is een vrij forse hoeveelheid. En um, het is met name op aandringing van milieuorganisaties en de vogelbescherming. Dat ze zeggen van, uh, ja door uh, gemeenten in ieder geval op deze manier um, uh, dit in de APV op te laten kunnen nemen. Kunnen wij een hoop dierenleed uh, voorkomen op dit punt. Het is een klein gebaar, um, maar dat is in ieder geval de ratio uh, hierachter. Um, uh, dan uh, met betrekking tot uh, GroenLinks. Uh, nou ja, dat was over hetzelfde onderwerp. De dus voorzitter, daarmee is volgens mij, uh, heb ik uh, de beantwoording van mijn punt gedaan. Dus dank u wel. Dank u wel. Heeft één van uw leden, ik zie twee leden die behoefte hebben aan een tweede termijn. Mevrouw van der Veld, zet. Ja, ik had even wat problemen met aanzetten van de camera. Sorry. Um, ik ben bereid om mee te gaan met het voorstel als de burgemeester mij ook gaat beloven, portefeuillehouder... dat die aanwijzingen en dergelijke ook vindbaar gaan worden. En daar zit voor mij namelijk de crux. Um, ik weet één gebied waar caravans niet langer dan drie dagen mogen staan. Maar dat weet ik alleen maar omdat ik raadslid ben. En als ik op ga googelen als niet-raadslid... kom je er echt never nooit achter. Dus zorg dan dat die APV... Die aanwijzingen die het college daar nog bij mag geven, of die gebieden, dat dat dan ook duidelijker wordt. Als de, ja, de portefeuillehouder me dat kan beloven, zou ik heel blij worden. Dank u wel, de heer Hendricks, VVD. Ja, dank voorzitter. Ik deel wat de burgemeester zegt over het ballonnenverbod dat ballonnen schadelijk zijn voor dieren die ze opeten. Dat is wat ook natuurlijk niet waar de discussie over gaat. Maar ik, ik heb wel onder verwijzing ook naar wat de VNG eh, daarover adviseert over de handhaafbaarheid ervan. Over, hoort zoiets thuis, thuis in de APV? Ben ik niet overtuigd genoeg van de noodzaak om dat ballonnenverbod in onze APV op te nemen? Uh, tegelijkertijd merk ik bij de, andere, bij de andere raadsteden niet dat daar uh, een breed verzet tegen staat. volstaat dus ik om dat uh, gewoon uit te spreken en het zal voor de VVD uh, geen reden zijn om tegen deze APV wijziging uh, te stemmen. Zeker omdat uh, in het licht van de mededeling die we hebben gekregen over uw aanpak uh, deregulering, daar zijn we erg uh, enthousiast over en we wachten dat uh, vol spanning af. Dank u wel. Dank u wel. Heer Elkebali, GroenLinks. Ja, voorzitter, ik wil in deze tweede termijn gebruik maken om uh, de portefeuillehouder te bedanken voor het opnemen van juist dat belonnenverbod. Omdat dit een motie was die wij in het begin van onze termijn hier in Zandvoort uh, hebben ingediend, uh, toen hebben we aangehouden en nu uiteindelijk uitgevoerd zien. Dus dank u wel daarvoor. Dank u wel. Porteveilhouder, in tweede termijn wordt feitelijk ook een toezegging van uw kant gevraagd over vindbaarheid. Ik zag u al knikken. Ja, en dat knikken dat is bevestigend dat ik dat, uh, uh, daar uh, zorg voor zal dragen. Um, en mevrouw Van der Veld heeft gelijk dat uh, regels bekend moeten zijn om ze ook inderdaad uh, te kunnen laten naleven. Dus dat kan ik toezeggen. Dank u wel. Dan is hier maar een einde gekomen aan de beraadslagingen. Eén van uw leden stemming over dit agendapunt. Dat is niet het geval. En daarmee is dit agendapunt aangenomen. En dan geef ik het... Dan draag ik de hamer weer over aan de burgemeester. Nou, dank u wel. Uh, mevrouw Geurson en uh, misschien moeten we Hamers uitwisselen want het klonk erg professioneel in ieder geval. Uh, en dank u wel. Uh, dan komen we bij punt 11, dat is de decemberrapportage. Uh, aan de raad wordt voorgesteld de decemberrapportage 2020 vast te stellen inclusief de voorgestelde financiële bijstellingen voor de begroting 2020 zoals opgenomen in de zeven besluitvormingen van het voorstel. Dit is in de commissie uitvoerig besproken. Um, wij hadden begrepen dat de fractie van de oude partij Zandvoort daar nog wat over wilde zeggen. Um, dus ik start bij hen. Daarna nog even kijken of er ook andere fracties het woord willen voeren. Maar niet voordat ik gezegd heb dat uh, de woordvoerder vanuit het college op dit punt de heer Bluis is. Als portefeuillehouder Financiën. De fractie van de OPZ. Ja, eh, dank u voorzitter. Dank u voorzitter. Dat gaat iets niet helemaal goed. Zo, is, is nou de piep weg? Ja, de piep is weg, maar niet uit mijn ogen. Goed zo. Um, ik, wilde, ik had uh, twee opmerkingen. Um, allereerst vind ik, uh, coronafonds, uh, dat het iedere maand iets op de agenda komt. Ik had het liever in zijn totaliteit uh, behandeld gezien worden. Um, maar ik begrijp dat we dat volgende maand gaan doen. Um, dat was mijn eerste opmerking. Tweede opmerking. We hebben een uh, uh, vraag gesteld aan, uh, uh, aan de uh, burgemeester over jeugdaanzet um, in wintertijd. Um, ik uh, ben zeer benieuwd of, uh, of dat is aangevraagd. Uh, we hebben er toch de corona in, uh, in dit uh, stuk staan in de decemberrapportage, Want daar is uh, jeugd... Uh, Um, ...iets te doen hebben... ...dan is daar haast mee geboden. Daar wil ik even bij laten. Dank u wel. Nog iemand anders het woord? De heer Hendricks. Ja, dank voorzitter. Um, we hebben ook tijdens de commissie... ...een um, gesprek gehad met de wethouder... ...en um, de VV heeft toen aangegeven... ...dat wij uh, onze vraagtekens hadden... ...bij het uh, plaatsen van het niet doorgaan... ...van de Formule 1... Uh, om, en om welke categorie dat dan zou vallen uh, bij het coronavond. Uh, we hebben de wet ook goed gehoord uh, toen hij zei: van nou, dat komt eigenlijk, er komt nog een discussie over het coronafonds... en hoe dat wordt, uh, wordt ingevuld en welke regels daar we, we daarbij uh, gaan stellen. En de VVD wacht dat uh, vol spanning af. En Hetzelfde geldt eigenlijk voor die 28.000 euro aan capaciteit, waar wij uh, vraagtekens uh, bij stellen: bij, uh, ja, hoe dat soort een beetje indirecte uh, gerelateerde kosten, of dat er ook onder valt of niet. Maar we wachten gewoon de discussie af over het coronafonds. En uh, stemmen in met deze decemberrapportage. Dank u wel. Nog iemand anders? Dat is niet het geval. Um, dan kijk ik even. Volgens mij zijn er geen restrictieve vragen aan de portefeuillehouder gesteld. Uh, wel een aan mij met betrekking tot jeugd aan Z. Um, daar uh, is in ieder geval van, in samenwerking met uh, uh, uh, de regio. Uh, zijn aanvragen ingediend. Uh, ook met de vraag aan de provincie om dat te verdubbelen. We hebben daar ook een uh, inputsessie uh, over gehad... waar u ook bij aanwezig was, meneer Berg. Het enige lastige is dat de aantal ideeën die op tafel zijn gekomen... ook wel weer door gisteravond uh, wat in de wielen gereden zijn. Dus we uh, ook aan het afwegen zijn... Uh, waarbij vandaag uh, onder andere de vraag op tafel is gekomen... of jongeren onder uh, de, de thematiek van kwetsbare groepen... ...mogen worden gebracht zodat er binnen um, het jeugdwerk weer meer mogelijk is of niet. Dus dat uh, wordt nu ook wel weer afgewogen ten opzichte van uh, uh, uh, jeugdaanzet. Maar in ieder geval maken we graag gebruik van de, de middelen die vanuit het Rijk uh, onze kant uh, opkomen. Iemand nog? het geval um, wenst iemand een stemming over de decemberrapportage? Ik zie de heer Berg... Um, is het bekend wat, wat het budget wordt? Wat, uh, wat er aan jeugd aan zet komt? Of in ieder geval aan uh, wat de jeugd kan verwachten? Ik heb op dit moment dat bedrag niet in mijn hoofd zitten. Maar ik uh, zal dat in de beantwoording van de vragen die u gesteld heeft, zal ik u uh, dat meegeven. Dank u wel. Iemand over de december rapportage. Ik, ik zie mevrouw Geursen nog. Ja, dat klopt voorzitter. En dat is even misschien uh, een, een, een nadere toelichting op uh, hetgeen waar de heer Berg naar verwijst. Uh, Jeugdhazet wintereditie. Want dat gaat om een bedrag van uh, 10.000 euro wat op dit moment aangevraagd uh, kan worden. Uh, via de site van de VNG. En die actie die loopt namelijk door tot uh, de voorjaarsvakantie. Klopt. Dus uh, dat staat buiten zeg maar, de 58,5 miljoen die recent vanuit het Rijk werd toegezegd. Dus wel ik toch een optie om het als gemeente op dit moment wel aan te gaan vragen? Ja, maar ik heb u ook aangegeven dat dat dus uh, bij mijn weten of gebeurd is of op dit moment op stapel staat. Ook in samenspraak met uh, de regio-gemeente. Um, kan ik overgaan tot stemming voor de decemberrapportage? Dat wenst iemand een stemming? Dat is niet het geval, dan stellen we hem bij deze vast. En dan kom ik bij agenda punt 12. Dat is het vaststellen van de startnotitie transitievisie warmte. Uh, de Raad wordt voorgesteld om de startnotitie transitievisie warmte vast te stellen. Um, de fractie van de Partij voor de Vrijheid heeft bij de behandeling in de commissie aangegeven dit voorstel te willen bespreken in de Raad. Um, ik geef u daarom straks als eerst het woord, maar niet nadat ik u ook aangegeven heb dat er vandaag ook nog de nadere... Um, uh, uh, ...informatie uw kant opgekomen is. Um, ik ga naar de heer Van Tichelen. De heer Van Tichelen, aan u is het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst onze dank uh, voor de beantwoording van onze vragen. Onze dank beperkt zich tot het feit dat de vragen zijn beantwoord uh, inhoudelijk. is. Uh, onze dank uh, wat minder... We hebben gevraagd naar de definitie van boomlastenneutraliteit. Nou, daar staat een, een mooie definitie, maar er zit natuurlijk wel een addertje onder het gras... Want als je de energieheffing op gas en elektriciteit maar hoog genoeg opschroeft... ...heb je altijd de neutraliteit. Dat kun je dus uh, zelf sturen. En bovendien vinden we het nogal opmerkelijk dat de energieheffing die de burger moet betalen... ...ongeveer het twintigvoudige is van wat de industrie voor de kiezer krijgt. Uh, onze andere vraag die ging over uh, ja, welke klimaatdienst gaan we hiermee halen. Hè? Wij weten dat het nul is, maar we, denken, god, we stellen voor de grap die vraag. En dan krijgen we als antwoord, reductie van CO2-uitstoot wordt beschouwd als klimaatwinst. Ja, dat is nog steeds een, een misvatting. Ik ga daar geen lezing over houden. Maar ik verzeker u dat het zowel rekenkundig als natuurkundig van geen kanten klopt. En mochten mensen wel ook stelling hebben van, goh, op grond van welke relevant...